Maar volgens het Pentagon komen ze ook naar Europa om Rusland af te schrikken. Vooral de situatie in Oekraïne baart de Amerikanen zorgen. De F-22 is het modernste gevechtsvliegtuig waarover Amerika beschikt. Gisteren kwamen ze aan op een vliegbasis in de Eifel. Het is voor het eerst dat de toestellen gestationeerd worden in Europa... In Tsjechië is een Nederlandse parachutist verongelukt. Volgens Tsjechische media gaat het om een 49-jarige man. Het is niet bekend waar hij vandaan komt. Het ongeluk gebeurde gisteren aan het einde van de middag in de regio Pilsen. De parachute van de man ging niet open... waardoor hij van een hoogte van een paar honderd meter naar beneden stortte. Het weer zonnig, alleen in het noordwesten en noorden nog wat wolken. Het wordt 21 tot 26 graden. Vanavond en vannacht trekken stevige buien vanuit het zuidwesten over het land...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 Is de zomer van ZFM met, met nu ziefm luncht O eilen in de sun wil to me by my father's hand all my days I will sing in praise of your forest waters your dat allemaal allemaal in het kader van de het, het paal zitten in de, in de zee op dit moment. Allemaal om die windmolens te voorkomen die vlak aan de kust komen. Island in the sun. Nou, dat is gelukkig vandaag het, het geval van de, de wethouder van Noordwijk was het, hè, Dolly. Het wethouder van Noordwijk, was het? Ja, ja, ja. Die zit daar lekker in het zonnetje. Dus, uh, op een volbezet uh, strand. U bent gewend luisteraars van Zandvoort Lunch, Dat er altijd rond deze tijd cabaret is. Dat is vandaag niet het geval. Maar als u gewoon uh, wil lachen, dan komt u hier gezellig naar uh, het strand. We zitten hier tussen Telassa en Al. Dat is een GELACH het is net een buurtregner zo, ja. We zitten tussen Thalassa en, en Ahoy. Dus eh, ik roep alvast Ahoy naar u. En dan komt u hier naartoe. En dan eh, komt u gezellig een uh, mop vertellen. En dan, dan gaan we ah, ja. er vanzelf lachen, toch? Ja, nou, ja, zo is het. Zo, is, zo is het. En meteen even een handtekening achterlaten natuurlijk. Ja, dat spreekt voor zich. Want uh, ik heb net gehoord. Uh, het platform gaat straks omhoog. op zeker. We okay. weten alleen nog niet hoeveel meter die omhoog gaat. Dat ja. wordt nu geteld. Ja. Op dit moment zijn ze bezig aan het tellen. Ja. Dus wilt u het meemaken dat het platform omhoog gaat, kom dan nu naar de strandtent Alassa, strandtent 18, ja. en uh, kom dan ook even bij ons gezellig ja. langs, want wij zitten hier vlak voor de, we zitten echt voor palen, ja, ja. <laughs> we ja, zitten er vlak het. voor, recht voor zitten we. Genieten dus, uh, wij ondertussen nog even van Harry ja. Delafonte.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 Dat was uh, Harry Belafonte met uh, Island in the Sun. We kijken naar buiten en nou, het, het is een beetje een flauw zonnetje op dit moment. Er zijn wat wolkjes uh, ook uh, uh, ja. aan, aan, de, aan de hemel. Maar uh, over het algemeen schijnt de zon toch volop. En het is ook natuurlijk gezellig voor de mensen op het circuit. Want er is ook, het ook races hè Dolly. Ja, historische race hè. Het het historische hard. Grand Prix. Het gaat het hard vandaag hè? Ja, het gaat heel hard vandaag. En, en, en vanavond in het dorp gaat het nog veel harder. Oh, dat is zo leuk, Charro. Vertel. Zeven uur vanavond is de parade door het dorp van de historische auto's. Van de historische raceauto's. Oké. Okay. Ach, dat is me een spektakel om mee te maken. Ik sta meestal te huilen. Zo mooi vind ik het. Meen je dat nou? Ja, ik word er helemaal emotioneel van. Dat er mensen zijn die dat allemaal nog zo koesteren. Daar nog zo mee bezig zijn. En dan zie je ze vol trots met een grote grijns in die auto. En dan zo af en toe stoppen ze. Ja. Hè? En dan geven ze me een bepaald gas. Nou echt. Oh, oh, oh. En dan zie je ook echt allemaal die, die die Rubberen uh, sporen op het wegdek. Ja. En uh, dan daarna zetten, worden alle auto's tentoongesteld. En dan mag je van heel dichtbij kijken. Echt joh. En soms mag voor sommige mensen mag je er ook in zitten. Ja. En dan vanavond om elf uur, ja. half elf bedoel ik, tracteren deze mensen ons op een groot vuurwerk op het strand. Hè? Ook nog? Ja. Heel dus nog degene geweldig. die vanavond op dat platform zit, die heeft het mooiste uitzicht. Kijk. Die heeft niemand voor zich. Half elf Fantastisch. vanavond bij het maar, Badhuisplein. Maar dan moeten ze wel uitkijken dat er geen vuurpijl terechtkomt... daar op die uh, palen. die natuurlijk. kant op. <laughs> Want dan wordt het echt... Uh, hè? Ja, ja, ja, ja. Dan zeggen ze rotje op. Hè? Nee, ja, rotje op, ja. Nee, maar in, in ieder geval luisteraars is er genoeg te doen uh, vandaag in z'n antwoord. Die oude auto's die waren trouwens uh, in, in Bloemendaal te horen toen ik vanochtend de deur uitliep. Uh, hoorde je gewoon het gerazel vanuit. de. Ja, ja komt omdat de wind jullie kant op staat. Wij ja. horen hier niks. Nee. Nee. En uh, nou, we krijgen straks te horen hè? Hoeveel, uh, hoeveel, hoeveel de er al. Had. Dus kom hier naartoe mensen, maak het mee. Nogmaals, talassa en Ahoy, daar zitten we tussen. En daar ziet u een, een, een, ijs, een ijsteentje staan, Dolly. Ja, daar zitten wij in. Dolly verkoopt ook ijs vanmiddag, dat dus zit helemaal goed. Dat zit helemaal Een En waterijsjes alleen, toch Dolly? Ja, geen likijsjes. Ja. dat dolly dat ik mijn trommels heb meegenomen. Leuk hè. Ja, lekker even jambe. Heerlijk. Ja. Goed van hoor. Ben je was naar slagerij van Kampen geweest? Nee. Nee, moet ik me Lekker een zeggen? heerlijke leverworst heb ik niet. Oh, oh, oh. Hier in Zandvoort met het strand. helemaal geen probleem luisteraars, want het is hier enorm gezellig op het strand. En dan heb ik het over de plek tussen uh, Thalassa en Ahoy, dat is ook een mooie strandtent. En uh, Thalassa natuurlijk ook. En daar staat een, groot, een grote mast in zee. Uh, nou, ik moet eigenlijk zeggen een paal in zee. Uh, er staan diverse mensen omheen, die staan, uh, wat Dolly net ook al zei, allemaal voor paal. Uh, maar die staan te kijken naar de wethouder van Noordwijk, want die zit gewoon op die, uh, op die paal, op het platform. Ja, op platform, ja. En dat doet hij niet zomaar, Dolly. Nee, dat doet hij zeker niet zomaar. Hij zit daar om te protesteren tegen de komst van 700 windmolens... van 200 meter hoog vanaf Scheveningen naar Bergen. Mm -hmm. En die zouden wij dan op 12, 12 of 18 kilometer... 10 nautische mijls, hoeveel is dat? 18 kilometer? Ja, ongeveer, ja. ja. 18 kilometer afstand van de kust uh, geplaatst krijgen. 200 meter hoog. Als u nagaat, alleen uh, zo'n blad is al 45 meter lang. Ik stond net met mensen te praten. We stonden erover onder hotelbouwers. En toen zei ik, kijk eens omhoog. Dat is 70 meter. En dat mm -hmm. nog eens anderhalf keer erbovenop. En dan schrikken de mensen echt. En weet je wat door deze actie ook zichtbaar wordt? Nog niet. Want niet heel veel mensen komen hier s'avonds laat. Terwijl we hebben natuurlijk allemaal terrassen... waar je s'avonds laat heerlijk kunt verpozen. Maar iedereen schrikt zich het hubbeke door al die lampjes die constant staan te flikkeren... Ja. Nou, maar wat dat, wel dat zijn indicatoren voor, voor vliegtuigen en zo. Ja, maar het is verschrikkelijk. Die knipperen constant. Je zal toch een dure flat gekocht hebben aan de kust. Ja. En dat je dat uitzicht hebt... En dan je heb, je wordt geen, dan het... heb je geen stroomrekening, want je hebt nog gratis... Ja, echt. <laughs> nee, maar het is verschrikkelijk. Het is vers... ik, heb, ik ga niet meer s'avonds op het strand zitten, hoor, op het terrasje. Echt niet. Je wordt er echt knettergek van. Is... Want je wordt steeds met je ogen er naartoe getrokken. Ja. En dat, dat, zou echt... ook, dat zou ook eventueel het geval zijn voor die uh, windmolen. Nog veel erger. Nog veel erger. Ja. Kijk, hier vandaan, daar had ik het ook net met mensen over... zie je het uh, windmolenpark Amalia liggen. Ja. En, uh, of nee, ja, dit is windpark Amalia, daar verderop ligt Windpark Egmond, dat ligt voor Castricum, zeg maar. Ja. Maar goed, wat je hier ziet liggen, deze, deze molens... Die, dit is, ik geloof, iets van, van 33 kilometer ver weg. En, en je ziet ze gewoon, hè? Je ziet ze. En, en wat we nu krijgen, die zijn maar 80 meter hoog, die molentjes. Ja, ze en, zijn maar 80 meter. En, en, en ze komen dichterbij. Ze komen dichterbij en hoger. Nou, het mag gewoon niet gebeuren. Het, het, ze mogen komen, maar niet hier. En nou, alle burgemeesters, kom, kom. alle wethouders zijn erg ongerust. En die werken dus ook mee aan deze acties. Kom massaal naar het strand hier, Zo naar, naar Talassa, de standvoorters kennen het vast wel. Strandtent 18 en strandtent 19. Ja, precies. Ja. Ahoy, dat is de volgende tent. En, en daartussen staan wij, en daartussen staat ook die pa. Of is maar voor, maar ik heb uh, begrepen dat ook inmiddels alle winkeliers en uh, heel veel mensen ook handtekeningenlijsten ja. hebben liggen. Ik zie, ik zie dus... ook allerlei bekende Nederlanders, althans voor ons. Hè. Ja? Kijk maar. Kijk Wat? maar. Oh ja. <laughs> Uh, onze collega's, uh, ook op Harms en... Uh Albert-Jan Vos, die zo dadelijk voor u na de klok van twee uur natuurlijk uh, het programma verder gaan verzorgen. En dat, uh, ja, dat staat gewoon waarborgen voor, voor mooie muziek, goede informatie. En uh, ja, ik, weet niet of wij het voor, ik weet niet of wij het voor twee uur al te horen krijgen wat de stand is. Ik hoop het. Anders, uh, he, anders hebben hun de primeur natuurlijk. Anders dan, uh, dan, uh, <laughs> dan mag Albert-Jan het vermelden. Ja, ja, ja. Hij, oh, kijk, hij gaat gauw weer teruglopen naar de strand om die vrouw aan de praat te houden. Dat wij het maar niet horen. <laughs> Maar uh, luisteraars, u hoort het, het, is hier erg gezellig. Nogmaals, kom hierheen. Er lopen hier ongeveer tien uh, uh, vrijwilligers rond met ja. handtekeningenlijsten die uh, al die handtekeningen verzamelen. En u kunt ook via internet kunt u dat doen. Daar gaan, we, daar gaan we straks nog meer over horen. En, uh, maar eerst weer een stukje muziek. Can we leuk is dat uh, in de branding staan inmiddels uh, gewoon mensen te zwingen op de muziek van ZFM Zandvoort. Zandvoort, lunch, daar luistert u naar, luisteraars. En Rob Harms en Albert Jan Vos zitten aan tafel en de microfoon staat bij Rob. Rob, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Wat gezellig dat je er ook bent. Uh, uh, ja, sta, staat hij aan? Je wacht even, nee, wacht even, ja. Is dit hem? We zitten een beetje voor het paal. Nee, nou, nou zit je helemaal goed, want je microfoon staat nu open. Oké. Okay. <laughs> goedemiddag. Laat, la, la, la, la, laat duiven maar schuiven. <laughs> ja, heel goed, uh, Charo. Ja. heel goed. Hey, hey, wat gezellig hier hè? Dus... Ja, het wordt steeds leuker. Ja, en ja. iedereen moet uit het strand komen, handtekeningen zetten, ja. niet vergeten. Ja, en genieten van de leuke programma's van ZFM natuurlijk. Dat bedoel ik, waar zitten Kijk. we Dolly? Waar zitten Wij we? zitten tussen strandtent 18 en strandtent 19. Uh, op dezelfde lijn, aan de ene kant hebben we de speelplaats van de Kindertjes. En aan de andere kant staan we voor paal. Ja, zo is ja. het. <laughs> Rob, jullie gaan straks vanaf twee uur gaan jullie weer je programma doen. Zijn er nog speciaal? items toegevoegd in verband met uh, de gebeurtenissen hier? Nou, je hebt het waarschijnlijk wel gehoord. De Historic Grand Prix is aan de gang hier in Zandvoort. Ja. En daar gaan we ruim aandacht aan besteden. Ja. En we houden het paal zitten in de gaten. En verder de vaste items. De vaste hey, uh, Heb jij je, je, je, je raceauto ook meegenomen? Staat die boven aan de boulevard? Dat je, heb je, kon, je, kon je een plek vinden voor die oude auto? Ja, net aan. Net aan. <laughs> want je sleutelt hè, wat uren in de week sleutel je eraan, hè? toch? <laughs> weet je toch? Weet je toch? Oude sleutelaar. Ja, sleutelaar. Laat mij mijn sleutelen. hoor. Ja. Ja. Ja. Zo is dat. Maar heb jij zelf iets met, met autoraces? Uh, ja, erop? ik vind het geweldig. Ja. Ga je er. Nou, nou kan je er niet bij zijn, want dan nou moet je radio doen. Maar, maar normaal gesproken had je er gestaan? Of ja, wat? ik heb zelf ook een oldtimer. Dus, uh, ja. Overtel oh, eens vertellen. Ja, sommigen noemen het een oude auto, maar ik noem het lekker een oldtimer. Hé, hey, maar. maar, maar, maar, maar ja. vroeg, vroeg, vroeger, vroeger was dat belastingvrij, maar tegenwoordig moet je daar ook belasting ja, ah, klopt, ja, klopt. Dus uh, net zo lang gespaard totdat die oldtimer was. Maar uh, nee, gaat het weer niet door, dat feest. Eindelijk was hij er. Ja, eindelijk was hij er, wordt het afgeschaft. Maar dan heb je mij wel erg nieuwsgierig gemaakt. Wat is het voor auto? Een uh, Volkswagen Golf. Een golf. Ja. En dan even goed een altimer. Ja. Een hele oude golf. Ja, cabriolet. Oh, Oké. Okay. Nou, Dat is heerlijk gereden gisteren met het mooie weer hoor. Als u, dus de, golf, als u de golf van uh, Rob Harms wil zien, luisteraars. Hij staat boven aan de boel Als u nog meer golven wil zien, moet u hier naar het strand komen. Want hier ook uh, komen de nodige golven het strand oprollen. Ja, als het golft, dan golft het goed hè. Ja. Dat weet je. Uh, ZFM U-Rots in de Branding. Uh, verzet voor de windmolens, want dat is hier aan de hand. Er staat een uh, enorme paal in zee. Daarop nee. zit de wethouder van... Uh, van Noordwijk en die zit voor ons mee te protesteren als het gaat om de komst van die windmolens die veel te dicht aan de kust komen. Althans dat dreigt te gebeuren en uh, ja, we hoorden net al iets over uh, vreselijk overlast door licht wat op die dingen is gemonteerd. Uh, dat is natuurlijk ook vanwege veiligheid voor vliegtuigen enzovoort. Maar, maar het is uh, heel hinderlijk als je hier uh, gezellig s'avonds op een terrasje zit en dan heb je dat geflikker in je ogen en dat is, het is allemaal niks. hè, doe je, toch? Dolly, ho. Oh ja, nee, nee, dat is, nee, ik zit helemaal te luisteren naar je uitleg. Ja. Ik ben helemaal gebiologeerd. door jouw stem. Oh. Maar, uh, oh, nee. Dolly. <laughs> Ach, Charlotte toch? Maar ik snap eigenlijk... Nee, want ik zit nou te bedenken. Nou, we het hebben over het vliegtuigverkeer. Als hier ja. 700 van die dingen van 200 meter staan. Met die bladen nog een keer omhoog. Ja. En dan al die lampjes. E er, zijn, er zijn hier toch enorm veel uh, helikopters. Uh, lege uh, uh, uh, uh, vliegtuigjes die je voorbij ziet gaan. En het gewone vrachtvliegverkeer. Uh, personenvliegverkeer. Hebben die daar dan geen last van? Zijn die dan niet bang? Met die, e e want idee. dat is een aanvliegroute, hè? Zullen we ze even met Schiphol bellen en zo? Dan ik snap niet even dat even zij contacten. niet mee protesteren. Dat ja. begrijp ik niet zo goed eigenlijk. Dat ja, is toch mooi, hè? Oh, oh, mooi, hè. Ja. Kijk, uh, uh, Rob Harms en uh, Amber-Jan Vos zitten echt te genieten van, uh, van het uitzicht hier. Ja, alleen nou. niet van de windmolens. Lopen, lopen, dus, lopen daar mooie staan. dames voorbij. Of liggen daar misschien mooie dames? Ik had het net niet zien. Ik moet echt om de om de versterker heen. <laughs> ja, jij staat in een hoekje gepropt. Ja, hij zit bij mij weer in een hoekje gedouwt. <laughs> nou, duif. Maakt, maakt allemaal niks. Zullen we nog een stukje muziek doen, dolly. of zeg je, zeg je van ik wil eerst nog wat melden? Nou ja, misschien dat, uh, dat uh, al die dagen helemaal vol zitten met vrijwilligers die op het platform hebben plaatsgenomen en ja. dat uh, namens de ZFM divisie drie medewerkers van ZFM meedoen met de protestactie en die zitten dus op het platform binnenkort Ga jij ook, uh, want ik kijk op mijn klokje, ja. bijna half twee. Ga jij okay. ons nog van het regionaal inmiddels ook voorzien? Ja Na de volgende is plaat, al goed. Eerste stukje muziek. Dan kan jij voor Badum komen. Ja, We maken het niet te dol. Nee, Heet nee, nog. nee, we moeten oppassen. passen. Kom. kom, kom. Don't worry, man.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 ik ben zo verschrikkelijk happy in het midden, en zo. Is not for not, like good little children. Don't worry. Waar zou je nou toch een godsnaam zorgen om maken? Nou, om die windmann. But when you you make die... it Ik kan dat liedje wel opzetten, want dat had ik ook niks te doen. Het hoge stemmetje ben jij toch, Rob? Hè? Ja, hoor je het? Be happy. klinkt goed, hè? Ja, Fantastisch. Don't worry, be happy. Oh, oh, oh. Klopt dat eigenlijk? Mijn vader die zei altijd dat, uh, dat die geluiden van oeh, a en oeh, dat dat kloteneurs waren. Kloteneurs? Kloteneurs? Ja, die werden ik. Oh, die. Uh, vijf... <laughs> nee, ik ben er. <hijf> oeh. Dat, dat ze verkeerd op hun fiets gingen zitten. Don't worry. Dat kan ook niet. Don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down. Ja, de vaste rubriek bij ZFM lunch, Luisteraar, Sandvoort lunch, moet ik tegenwoordig zeggen. Dat is een betere formulering. Maar Dolly gaat ons weer informeren als het gaat om wat er regionaal allemaal te melden valt. Dolly. Ja, dat is. Uh... Dat is weer heel wat. Ik ga het niet allemaal voorlezen, hoor, want dat, dat gaan we niet halen. En uh, zoals u begrepen heeft, uh, voeren momenteel Zandvoort en heel wat andere kustgemeenten, zoals Noordwijk en uh, Katwijk en, nou, noem maar op, actie tegen de komst van 700 windmolens van 200 meter hoog vlak voor de kust. En ter hoogte van Strandtent 18 en 19, waar wij nu zijn, staat een grote paal waar een platform aan hangt. En om de 6 uur nemen 40 protesteerders bij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 ...vlak voor de kust. Volgens de actievoerders zou dit ten koste gaan... ...van de economie in de kust plaatsen. ZFM Zandvoort houdt u op de hoogte... ...want de uitzendingen worden live verzorgd... ...van de locaties op het strand van dit weekend. En de actie duurt tot en met 6 september... ...en ondertekenen kunt u online via www.petities24.com... ...slash verzet windmolens... Of u kunt natuurlijk ook gezellig naar het strand komen, waar straks om twee uur collega's Rob Harms en Albert Jan Vos de uitzending overnemen. En die een heerlijke gezellige stamtafel hebben gecreëerd bij de ijskraam, zodat u heel bewust alles mee kunt maken van de uitzendingen.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 Hij is ter plekke behandeld en daarna met spoed vervoerd naar het fusiekenhuis. Een traumahelikopter kwam ter plaatse om te assisteren bij het ongeluk. De herenweg vanaf de Weg was tijdelijk afgesloten voor verkeer. Veel automobilisten vervoeien deze onoverzichtelijke kruising vanaf de Prinsenlaan... waarbij zowel het verkeer van het fietspad als mede de drukke herenweg in oogenschouw moet worden genomen.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 Wacht nog even Albert-Jan, ik ga je de nummers opnoemen. Het lot waarmee die winst tijdens de trekking van 9 mei werd behaald, had de volgende cijfers. 10 heeft hij, 17 heeft hij ook, 26, ja tik, 37, 42, 44 en de jackpotkleur was blauw. En weg is Albert-Jan. <tiegelen> <tiegelen> <tiegelen> nou, dit, uh, dit bericht kunt u als niet gelezen beschouwen. Want inmiddels heeft de winnaar zich gemeld. <tiegelen> <lacht> een 28-jarige inbreker is vrijdagavond in Haarlem aangehouden. Een buurtbewoonster zag rond half tien hoe hij bezig was in te breken in een woning aan de Koediefslaan. Zij waarschuwde de politie en korte tijd later kon de politie de verdachte aanhouden in de omgeving. Hij is meegenomen naar het politiebureau. En de man is door de komst van de politie vermoedelijk gestoord tijdens zijn werkzaamheden... want hij is de woning niet ingeweest. En dan gaan we nu maar even door met de weerberichten. Oh jee. Oh jee. Er Go zijn veel. Uh, flinke... ik, hoop, ik hoop, Dolly. Want ja, wat hoop je? Ja, morgen zitten we hier weer op strand. Met, met jij? Met, nou ja, nee. ja, jij? jij ook toch? Nee. Jij niet? <laughs> Hoe bedoel je? Maar dan nou, morgen gaat toch barbecueën? Ach, jee. Is dat morgen? Dat is morgen, ja. Oh, wat goed dat je dat zegt. Ik was het vergeten. Ja, dat is morgen. Ja. Dus alleen maar goed weerbericht uh, melden, hè? <laughs> Ja, maar ik Als je had met dat dat komt, dan uitmaakt, want, want bijna alle strandpachters en ook die daar, die hebben een overkapping hè, waar je lekker kunt zitten. Ja, goed, dus, maar dat maakt me allemaal niet. Ik wil gewoon dat het mooi weer wordt. Dus nou, je zorgt maar dat het goed is. dat je het goed zegt, want anders ja. had je mijn eten ook nog op moeten eten. Ja. ja. We gaan goed weer voorspellen nu. Misschien komt het niet, maar ik ga het gewoon voorspellen. Er zijn flinke perioden met zon en het Kijk. blijft droog. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden, zuiden tot zuidwesten en de temperatuur loopt op naar waarde omstreeks de 22 graden. Vanavond neemt de bewolking toe en komende nacht komt het tot buiige regen met kans op onweer. Nou, dat is niet zo leuk voor degene die zit vannacht, want die moet dan van die uh, paal af. Bij onweer moet je daar. Ja, er is ook nog vuurwerk, dus dat wordt oh, ja. ook meteen geblust dan toch? Ja, zo is het ja. ja. De wind gaat ja, dat uh, zeg je wat. De wind gaat zwak tot matig uit het oosten waaien en de temperatuur gaat naar 16 graden. Nou en dan. Prrrt, morgen, zondag, dan gaan we nou ook, natuurlijk ook weer de hele dag hier vanaf het strand uitzenden. En dus uh, dan starten we de dag met regen en onweer. Dat is nou jammer. Maar geleidelijk wordt het droog en schijnt geregeld de zon. Kijk. De, ja, dat ja, is het het gaat worden. hem worden hoor, het gaat hem worden.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 van kracht en de temperatuur gaat dalen naar zo'n 17 graden. Ja. Nou, dat is hem. Ik ja, denk ik... dat het morgen wel goed komt. Het wordt kan hier er mee door, kan bij CFM in ieder geval Je mag blijven. heel gezellig. Je mag blijven. Mag ik blijven? Je mag blijven. Ja, okay. ja, ja. Zo ben ik dan ook wel weer. Waar. Ik pak die kongruis er even bij. Ja. outside Die zojuist uh, hebben afgestemd op uh, ZFM Zandvoort. Luisteraars, kom naar het strand. Uh, Talassa, dat is de locatie. En uh, Ahoy is de andere locatie. En daartussen zitten wij. Daar, daartussen staat ook een uh, enorme paal in de zee... waar een wethouder op zit. Een wethouder van Noordwijk... die net zoals uh, hier in Zandvoort... Uh, met de mensen mee protesteert tegen de komst van die windmolens. Ja, want weet je, weet je... er zijn ook uh, mensen nodig... die die handtekeningen gaan ophalen. Hè? Er staat nu een jonge man naast me. Ja. En uh, die krijgt nu van mij een handtekening. Maar, Vol, volgens mij voetbalt hij bij oranje. Ja, hij is een hele oranje shirt aan. De mensen met oranje shirts die zijn bezig met handtekeningen inzamelen. Okay. Maar het leuke is, Trantent 19 heeft een wedstrijd uitgevaardigd. Degene die de meeste handtekeningen ophaalt... Die krijgt een hamburgermenu voor twee personen. Oké, okay, dat is, dat is en, lekker. Uh, dus ik zou zeggen, kom morgen naar het strand, meld je aan. Dan krijg je ook zo'n oranje t-shirt en een uh, lijst. Ja. En dan kun je actief meedoen met het uh, verzamelen van de handtekeningen. Ik ga eens even een jongeman vragen wie, ja. je, wie hij is. En hoeveel handtekeningen jij al opgehaald? Ik kom er eens bij. Wie ben jij? Stijn. En, en waar kom je vandaan? Het antwoord ook. Ja. ja? Hey, en, en, hoeveel handtekeningen heb je al gescoord, denk je? Ongeveer? Gisteren 210. Hey, 210! Dolly, hoor je dat? Ja, geweldig, inderdaad, applaus. 170. Zo, zo. Fantastisch, jongen. Nou, hey, hartstikke... Dat is nog eens inzet, hè? Hey. Dat is mooi. En wat vind jij van windmolens? Uh, ze moeten weg. Ze moeten... Nou, weg. weg? Weg, dat wil ik niet zeggen. Nou, maar ze ook... komen... Op een andere plek? Ja. ja ze mogen leuk. ze al ingooien, maar dan echt ook ingooien. Ja. Hé, <laughs> hey, he, staan ze ook bij jou in de tuin, die windmolens? Of... Nee. Oh, dat, dat niet. He, heb je vader geen windmolen dan? Nee. Loopt hij met molletjes of ook niet? Nee. Ja. Oh, oh, wat dat is het gemeen. Hey, uh, maar hartstik, Stijn, hartstikke goed dat je dat doet, allemaal man. En ga daar vooral mee door, want uh, we moeten nog veel meer handtekeningen hebben. Ja. ja. Fantastisch, dankjewel. Nou, uh, Dolly. Uh, ja, Charles. Heb jij al getekend eigenlijk, de petitie? Ik heb getekend, ik heb net getekend bij Stijn. Oké, okay. hey, ja, luister. Zodat hij kans maakt op dat hamburgermenu. Ja, ja? hé hey, Dolly, luister eens. Uh, uh, je... Nou, er wordt eventjes uh, gecommuniceerd nu tussen uh, collega ja. Albert-Jan Vos en Dolly. Dolly, jij gaat ook uh, op, die, op dat platform zitten, toch? Ja, ja, ja. Wanneer gaat dat gebeuren? Um, ik ga er op uh, na Jonas, want Jonas is van onze technische dienst. Hè. Die gaat donderdag 3 september zitten. Ja. Uh, van uh, 12 uur s middags tot 6 uur s avonds. Uh -huh. En dan ga ik hem aflossen om 6 uur s avonds. En dan blijf ik tot 12 uur... Op het, uh, portons, zitten, platform. op het platform zitten. En, uh, en uh, Willem Bruijs, die gaat ook zitten. Gaat hij weer zitten, Bruijs? Ja, die gaat zitten, Bruijs, op dat platform. Die gaat maandag 31 augustus van 6 uur s avonds tot 12 uur s avonds. Dus mensen, als u nou benieuwd bent wie die uh, Willem Bruijs nou eigenlijk is en uh, hoe die eruit ziet, dan moeten we die dag komen. Ik zou het wel leuk vinden als er veel mensen langskomen. Even een beetje, hè? een beetje aanmoediging en een beetje support. Dat ik daar niet echt voor paal zit natuurlijk. Het valt me trouwens op, als ik zo naar buiten kijk. Dat kunt u natuurlijk uh, ook doen, luisteraars uh, daar getuige van zijn. Uh, de zee in kijken. Want uh, dan ziet u dat er niet zo gek veel mensen in zee zijn vandaag. Hè? Of, of, vandaag? Ja, vergis ik me nou. Uh... Zou het koud zijn? Of... of, of, of... Nou ja, ik zag ook al dat de reddingsbrigade vlak uh, niet, niet zo, zo heel ver van de kustlijn af uh, aan het varen was. Maar oh, dat betekent dat er misschien een, een beetje, een beetje scootel, uh, scootel, uh, dat de zee een beetje... Dat, dat, ik dat zie geen gevarenvlaggen hangen, dus oh, okay, het noem. lijkt mij oh. niet eigenlijk. Oké. Okay. Nee. Nou, ja, het ziet er altijd heel aanlokkelijk uit, vind ik, dat water. Maar ja, het is wel Ja, net. tuurlijk. De zee, het is toch prachtig om naar te kijken. En voorlopig hebben we nog niet zoveel van die windmolens waar we naar kijken. Dus we kunnen nog genieten van een mooie horizon. Nice. En dat doen we dan vandaag ook volop. Zo is dat. Ja. Straks om twee uur luisteraars uh, Albert Jan en uh, Rob Harms. Met een heerlijk programma waar u ook wordt geïnformeerd over al wat er in, op het circuit allemaal gaande is. Ja en waarschijnlijk bij hun in de uitzending gaat ja, al uh, bekend worden hoeveel meter het platform uh, omhoog gaat vandaag. Wij zullen wel weer achter het net vissen natuurlijk. Ja. Ja, dat ja nou, nou, niet haal, niet ne aan haal aan die netten er zee maar weer ja, uit. is ja, missing ja. ja. Ik ga eens even naar Albert-Jan. Albert Jan, John, Albert John. Heb, al, heb jij al ervaren uh, uh, uh, wat het zou betekenen? Als die windmolens er toch komen, voor je, voor je gevoel, zeg maar, voor in je beleving, heb jij daar al over gedroomd? bedoel Ik te zeggen? Nou, ik, ja, ik, moet, ik moet eerlijk bekennen dat mij een soort Don Quixote-gevoel overvalt. Een Don Quixote-gevoel? Ja, weet je wie Don shot was? Oh, ja, dat is die man met de, met, ja, ja, ja. In, in Spanje. Ja, in Spanje? Met Sancho Pancho. Die trok ten strijde tegen de windmolens. Ja. <laughs> Toen al. Toen al. <laughs> Dus ja, nee, ik bedoel, uh, het is, uh, ik moet er niet aan denken. Er is een goed alternatief. Maar dat zal natuurlijk aanmerkelijk uh, duurder uitvallen dan uh, dat wat ze nu uh, voornemens zijn te gaan doen. Nou ja, Als ik dolly mag geloven, dan is dat maar 70 cent per inwoner ofzo. Dus. Ja, oké. Okay. Op jaarbasis dan. Ja, goed, maar degene die het laat, moet bouwen, het moet onderhouden worden. Ja. Ik bedoel, IJmuiden zijn de eerste alweer stuk. Ja. Dus die moeten weer gerepareerd worden. Dus ja. je, je, je creëert wel een stukje werkgelegenheid. Ja. Maar aan de andere kant uh, verlies je ook een stuk werkgelegenheid. Okay. Nou, weet ik niet of jij dat weet hoor. Ik weet het in ieder geval niet. Uh, die windmolens zitten nu al staan. Uh, uh, uh, de stroom die die opleveren, de energie die uh, wat daarvan uitkomt. Ja. Waar wordt dat nou heen getransporteerd? Uh, uiteraard naar de energiecentrale. Ja. En hoeveel huishoudens daarmee dan continu voorzien zouden ja. kunnen worden. Dat uh, ontbreekt mij ook uh, uit mijn papier. Oh dan. jammer, want dat was mijn volgende vraag. Maar goed, op, op, nee, dat was ik al bang voor. <laughs> ja. nee, maar goed, we zijn ook niet tegen windmolens. Tegen, nee. hè, tegen, tegen de gezonde energie opwekken. Alleen niet op die plek. Nee. Doe het dan iets verder weg. Nou, ja. dan, dan krijg je te maken met, ja dan moet die investering weer omhoog. En uh, dat kost meer geld. Uiteindelijk kom je altijd weer op dat geld, geld, geld uit, uh, Charles. Maar heb jij enige idee aan wiens gedacht dat dat nou is ontsprongen... dat die dingen daar moeten komen eigenlijk? Er is iemand die moet dat bedacht hebben. Nou, ik noemt? denk dat uh, minister Kamp een keer geluncht heeft met de baas van de Nuon. <laughs> En dat ze, toen zeiden aan het eind van het gesprek bij het Toetje van nou, verrek zal het wel leuk zijn als we daar nog een paar van die windmolens kunnen plaatsen. En kamp voor de rest van zijn leden, vrije energie. Ja, het is, uh, het is van de zotte. Ik bedoel, niet terecht dat ook dat al die strandgemeentes in het verweer komen. Maar nogmaals, het Don Shotgevoel gevoel ontbreekt bij mij niet. En dat betekent dat het een beetje, ja, ik wil niet zeggen zinloos is. Dat is het ook absoluut niet. Maar uiteindelijk wordt het weer ergens beslist van het gaat wel of het gaat niet door. Kamp heeft wel geluisterd naar de Groningers, dat deed me deugd. Ja. Dus minder aardgas uit de bodem. Nou, laat hij hier dan ook zo verstandig zijn en zeggen: van oké, okay, we gaan voor windenergie alleen verder uit de kust. Helemaal ja. goed. De eerste keer is gelukt en nu de tweede actie en kijken of deze ook gaat lukken. Ja. Toch nog iets verder weg. Hey Dolly, wat is het morgen eigenlijk? Morgen zondag. Meen je het, me, meen je het, meen je het nou? Is het morgen zondag? Ja, ja, ik hoop te <laughs> Leven stil vandaag. En jouw hand die brand brandstreelt te traag. Je ogen lachen als ik zag, je zijn je. De Nijs heeft het zelf begrepen dat het morgen zondag is. En Dolly wist het ook al. Uh, nou weet ik ja. het ook. Ja, nou, ik ik heb, hoop dat ik heb, Ruud het ook weet. Ik heb het net gehoord, dus het ja. is zondagmorgen. Ja, nou, ja. Maar dat betekent niet dat u dan niet mag komen hier luisteren. Want ook op zondag, dan staat die paal nog gewoon in zee. Het duurt tot 6 september, Dolly. Tot toch? en met 6 september. Tot en met 6 september. Die september. En Huig die gaat het uh, afsluiten. Die nou. gaat om 6 uur eraf en dan is het afgelopen. Dan is het afgelopen, maar ja. dan hebben we meer dan 50.000 handtekeningen, toch? Ik hoop meer dan 100.000 zal ik jou dat, vertellen. Dat zou, ja. dat zou, want als natuurlijk dat aanval, Maar dan hoop ik dat iedereen pas na vrijdag de handtekening gaat zetten. Ja. Dat ik donderdag niet zo ho hoog hoef te klimmen. Hey, en ik was er toch al bang voor, de, de mannen krijgen toch de eer, hè. Is dat zo? Ja, die horen, straks, die horen straks in de uitzending van hoeveel, me, hoeveel handtekeningen er alweer zijn. Want wij zitten hier met smakte oh, dat wat? Ja, Op dat ja, bedoel je. Op Esther, ja. ja. Esther Jansen, die zou voor ons, dat is een van de, van de leidsters uh, uh, van het actiecomité. En uh, ze zou even gaan informeren hoeveel meter het platform straks omhoog gaat. Dus mm -hmm. hoeveel tienduizenden handtekeningen er zijn binnengehaald. Ja. Ik schat zo tussen de twintig ja. en de dertigduizend. Ja. De ja. uh, ja. maar, maar ja, ze, ze blijft nog even weg. Dus ik denk dat dat ze straks bij Rob en Albert Jan langskomt om ja. te vertellen. Oké. Okay. Uh, Albert Jan, wat, wat hoorde ik jou nou fluisteren, jongen? Wat, wat, wat, ik, hoorde jou, ik hoorde jou fluisteren. Ja, nee, ik heb, we, ik heb net een briljante idee geopperd... om uh, tussen twee en vijf, uh, naast onze vaste items natuurlijk in onze uitzending... Ja. om uh, hier een standtafel van te maken. Een stamtafel? Dus uh, als iemand uh, zich geroepend voelt... Uh, een van onze vaste luisteraars of wie dan ook... Ja. dan kan hij aanschuiven aan de standtafel... en dan kan hij zijn of haar visie geven omtrent het gebeuren. Oké, okay, want zullen... Ongetwijfeld vanmiddag ook nog wel mensen uh, spontaan hier naartoe komen. hopen wij althans, want we hebben al meerdere malen daar een oproep toe gedaan, luisteraars. Als u, uh, en, okay, nog... en ook hier ligt nu een intekenlijst, dus we kunnen ook bij hier op Het is meer een reden om even naar radio te komen kijken. En, en het is hier bovendien, en dat moeten we eventjes aanvullen, het is hier heel erg gezellig, toch? Uiteraard. Ja, uh, niet alleen dankzij het feit dat wij u informeren, maar ook dankzij het feit dat we lekkere muziek hebben. Blijft, ze is niet van deze wereld, luisteraar, Dolly. Maar ze is niet van deze wereld. <laughs> ze is van CMW's antwoord. <laughs> Dolly toch? Oh, Het lijkt, gaat erop lijken, hè? Er is een hemel uit de hemel weggevlogen. En ze heeft haar glazen vleugels afgelegd. Toen ze alles had gedaan om weg te mogen. Nou, normaal praat je niet door een plaatje heen, maar ik, ik kijk op mijn klokje. Ja, we moeten er al bijna uit, Dolly. Is het alweer ja, zo? Ja, we moeten een we moeten plaats maken voor onze collega's Rob Harms en uh, Albert-Jan Vos. Ook die, gezellig. Uh, staan tot, Rob staat hier al te trappelen. Nou, ja, als... ja, ja, die wil beginnen. Kijk, kijk hem met die voet gaan. Hop, hop, hop. Het lijkt wel een stier in het weiland. Hé! Hey. Maar we genieten nog even van het uh, stukje muziek. En zo dadelijk dus uh, natuurlijk reclame, Niels reclame. En uh, aan de andere kant van uh, twee uur... dan uh, wordt u geïnformeerd over alles wat er gebeurt op het circuit op dit moment. Over het paal zit hij hier. Uh, uh, dankzij het feit dat wij van die windmolens af willen. Althans, niet van de windmolens, maar van de locatie. Uh, kom massaal naar het strand. Dolly, toch? Ja, met tallas aan nummer, strandtent nummer 18 onderbouwenspellers. Dat en zo. dan uh, bij strand en nummer 19 staat een klein ijspaleisje, een ijshutje. En daar zitten wij vandaag in. Helemaal. En uh, morgen is er ook weer Zandvoort luncht. Okay. Op zondag. Met... met Ruud Jansen en Angela Jansen. Kijk, het kerstverse hu huwelijkspaar. Nou, <laughs> het bruidspaar. Er is een uit en nu ligt ze hier verlegen en verdwaald Heel voorzichtig aan haar mooie ogen open. En wat ik daarin kan lezen, blijft voorlopig onverdaald Maar ze streelt met haar zachte lieve handen En dat vind ik voor het ogenblik genoeg Wat een geluk dat ze nou net naast mij wou landen Geb met haar zal leven voor de boel. Zij is niet.